Prins Willem van Oranje is tot opperbevelhebber van het leger benoemd. Prins Willem van Oranje heeft zelfs al met Lodewijk XIV nog gesproken. Prins Willem van Oranje heeft er aan het oostfront tegen bombardeerden van Münster gestaan. Prins Willem van Oranje zou eigenlijk weer stadhouder moeten worden. Prins Willem van Oranje wil eigenlijk ook stadhouder worden. En Jan de Wit? Jan de Wit? Ja, die is toch nog steeds pensionaris? Zeg dat wel, nog steeds. Want lang zal dat niet meer duren. Het gerucht gaat dat hij al afgetreden is. Dat moet wel. Zijn broer zit in het gevangen in Den Haag... verdacht van samenzwering tegen de prins. En de prins niet verdacht van samenzwering tegen beide broers? Hoe kom je daar nou bij? De prins... De vader gooide de oude wit toch ook in het gevang. Dus waarom de zonen de zonen niet? Maar de prins doet wat tegen de vijand. Geeft toe. Het prinselijke leger ronselt dezelfde soldaten als de wit. De prins betaalt ook geen soldaten, heeft ook geen kruid. Maar het is de enige hoop. Maar wat wil je met een republiek waar de ene stad de andere laat zitten? De regenten geen geld geven voor het leger, alleen het volk met de zweep naar de kanonnen kan worden gejaagd. Het volk heeft geen eten. De haringvangst is al nooit zo klein geweest. Engeland houdt ons op de kust. De oogt is mislukt. Er staat rotte op het land. En de regenten pakken hun spullen om naar het buitenland te gaan. Geld bijt hier geen geld. Ze vertrekken zelfs naar Frankrijk. Het land staat onder water. De boeren zijn het zat. Het vee is versopen. Prins of geen prins, alles is beter dan dit. Schien dat God wil door Rijnjehoven. Hij brengt het in de hoogste top. Dit was een splinter in wits open, een bitter gal in haren ja. Dus hadden zij door vele listen ons gaan verkopen eer wij het wisten. Door haar beleid ging men... Afdanken zo menig vloek en soldaten die men zag. Om rond aan janken met vrouw en kinderen op de straat. Zodat toen ons hels zou krijgen, moest zich met vele jongens leiden. Gisteren, laat in de avond, tussen elf en de twaalf uren... komende uit de vergadering van de Heeren Staten van Holland en de West-Friesland... hebben zekere manspersonen, mij onbekend, alle met bloot geweer... mij tegelijk aangevallen en de hebben zonder enige woorden te spreken... eerst zoveel mogelijk naar mij gestoken en de daarna mij in de hals gehouden. Ik ben eindelijk ter nedergevallen en de daarna weer opgeraakt wezende, Doch, ze hebben mij echter maar twee wonden in het lichaam geïnfligeerd. De heer raadpensionaris De Wit heeft de voorleden nacht met meerder onrust als voor deze doorgebracht. De koorts wel niet zwaar, maar evenwel zwaarder als tevoren. Ook met meerder dorst, keren en wenden en dommeling in het hoofd. Wat wonders, wat nieuws. Jan Hagel speelt de baas. Een schilder of kassier had graag een burgemeestersplaats. winkeliers zijn smeden van wetten. Een stratenmaker poogt zich in staat te zetten. Elk tiert is voor een prins en heeft wat goeds in zin. Dus zet men raden af en dringt daar anderen in. De 28 juni 1672. De voorleden nacht de heer raadpensionaris De Wit met gestadige onrust doorgebracht hebbende, zo is zijn edele deze voormiddag door een geruste slaap van wel een urenlang lang tot merkelijke verversingen en getemperdheid zo in de pols en de urine gekomen. De wonden geven generaallijk goede materie, daar de dracht al te serieus zich vertoont. Edele heren, op de dertigste vorige maand zijn 19 jaar verlopen, sedert ik in deze vergadering als raadspensionaris van Holland voor de eerste maal ben beëdigd. In die tijd van 19 jaren hebben vele zware oorlogen en rampen de staat geteisterd. Het is uwe edele ten beste bekend met welke ijver en arbeid ik gedurende vele jaren gepoogd heb om misverstanden te vermijden met de tegenwoordig zeer machtige vijanden. Maar het heeft God almachtig in zijn onbegrijpelijke, maar heilige bestiering geliefd de zaak tot het uitbarsten van de tegenwoordige oorlog te doen vervallen. En, hoewel uw edelen alle goede voorzorgen genomen hebben, zo heeft het nogthans God in zijn toren beliefd de staten storten in rampen en rampzaligheden. Bovendien hebben deze rampen in de gemoederen van alle inwoners, behalve een algemene schrik, ook een slechte indruk van hun regenten veroorzaakt, in het bijzonder van mijn persoon die zich overstelpt ziet met kritiek. Ik kan niet anders oordelen dan dat de voortzetting van mijn werkzaamheden als raadpensionaris grote ondienst zou bewijzen aan de algemene zaak. Derhalve verzoek ik u mij van de voortzetting van mijn bediening te ontheffen. U, onderdanige en getrouwe dienaar, Johan de Wit. Hier mag niemand uit. Waarom niet, mannen? Geweet weet wel wie ik ben. We zijn hier om het grauw te stillen. We overleggen hoe de heer Raadpensionaris het best naar buiten kan. Laat me met hen spreken. Het is niet veilig. Men tracht in troebel water te vissen om het volk de indruk te geven dat het niet zonder meester kan zijn. Ze beschuldigen u van landverraad. Zo zij alle gedaan hadden als ik, dan zou nog niet één stad verloren zijn gegaan. Wel, mannen, wat zal dit zijn? Brother, je moet sterven! <hierig> mannen, is het om een leven te doen? Zo schiet me dan dadelijk onder de voet. En dadelijk komt er een hem zijn pistool te zetten. Recht in de slaap van het hoofd die losdrukt voor zijn stout. ras hij buiten trad, bejegend en ontvangen, stond waggelend en bracht zijn handen naar zijn wangen, totdat hij, andermaal getroffen, nederstort, daar het brein de grond bespat en voortdoorschoten wordt. Men zag zijn korte poos gewenteld in hun bloed. De stoutste schieten toe, al razende en verwoed. Sleep ze naar het groene zootje! naar Tigelaar krijg van de prins uw geld om met de rijken mee te vluchten. Nee, niet Tigelaar en de prins alleen de schuld geven. Want als de regenten de 200 ruiters niet hadden bevolen weg te gaan, dan was er helemaal niks gebeurd. Ze zijn bang van ons. Ik heb gehoord dat de ruiterkapitein zelfs geweigerd heeft weg te gaan. Met reden, als je deze bloedige zaak zo ziet. Tromp hield ervan. Hij stond voor het raam te kijken. Krijgt nu dan waar voor prinsens geld. Jongens, kijk, hier heb ik de vuile lap van de verrader Lange Jan. Dat is zeer goed. En hier... Hier heb ik de vingers van mijn Jan de Wit. Het ene geëdikt heeft wie Jabbie er voor de vingers van Jan de Wit! Oh. Ah. Ik bieten zij! Ik een stuiver! Een stuiver, ik, twee stuiver! Twee stuiver, drie stuiver! Ah, ja, dat speelt veel te veel. aan stukken waarvan men veel voor geld weggaat als hemden vingers, voeten en tenen dus zag men haar hangen aan de benen We zullen onze soldaten uit de huid van de regenten! ja Zelfen! Zelfen! Even over Als ik zeg een slachtaf En oh. <tieerste> nee, van mij ook. Van mijzelf. Dat is genoeg. Zie hier het grote wonder. Ik met Erjantje Sander. Oh. Ze komt er niet eens <tieerste> door. Het is te taai, het is te droog. Dan maar met het mes. Nou is het precies. Maar een ja, ja, Nee, nu nee, nee de neus. De neus die altijd lekker eten rook. Wie biedt voor de neus? Ik bied vijf stuivers. Vijf stuivers voor de neus. Zeven. Niet nee, nee, meer stuivers. Niet meer. Voor jou. Verkocht. Ik wil een oor. Ik wil een ding. Geef mij dat oog. Ach, wat doe je ermee? Ik vreet het op. Ha, dat, raak, <lacht> dat raak je geen honderd jaar kwijt in je scheiterij. <lacht> <lacht> Straks kan ik ook van achteren zien. Oh, oh, oh, oh, oh. Oranje oh, oh. Met zijn heup, ja. ja! Voor mij, voor mij, dan zal ik pralen met mijn vaste vriend tegen haar opeten! Ze neemt ja. zijn hele lijf open! Ja. ja! dan ga ik naar huis, want die stank is vast niet te verdragen! Ja, nee, uit, ja. De hertens ruktens uit haar borsten. En stuurt ze weg voor groot present. Het gemeen scheen naar haar bloed te dorsten. De stier ter witte stam geschend. Ziet daar het eind van zulke geesten. Men slacht er als twee vuile beesten.